Na afloop ging het mis toen duizenden mensen tegelijkertijd de tent wilden verlaten om hun geestelijk leider te kunnen aanraken. Veel van hen gleden uit en werden vertrapt. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Massoud Peseskian, de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saeed Jalili met 53% van de stemmen. Bij de eerste ronde vorige week kreeg Peskian ook al de meeste stemmen. Hij belooft toenadering te zoeken tot het Westen. De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-interview... teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden bij ABC News. Hij herhaalde dat hij doorgaat met zijn campagne. Alleen als God naar beneden komt en zegt stap uit de race... dan zou ik stoppen, zei Biden. In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw van 28 werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid... Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar vergeefs. Later vannacht werd een man van 35 aangehouden als verdachte. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer verderop, op een afrit bij Oldenzaal. Om erachter te komen wat er in de Rotterdamse woning is gebeurd... zoekt de politie naar getuigen en camerabeelden. Het weer. Vanochtend trekken buien naar het oosten. Daarna breekt de zon door, wordt het op een enkele bui na droog. Het waait vandaag flink, aan zee hard tot stormachtig...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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Jullie mogen wat zeggen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort hoor. Goedemorgen. Ja, alles. Uh, iedereen, uh, welkom bij onze uitzending. Wat een gezelligheid. Volgende hè? zaterdag. Het, het is uh, het ritme van de regen, hè? daar het het zouden van, we mee ja. beginnen van Rob de maar. Het is dramatisch. <laughs> ik, uh, ik kwam hierheen en ik zat direct natuurlijk in de. In de regen. Ja, jij ja, kwam redelijk nat aan. Ja, zeker. Ja. Maar je moet een beetje mazzel hebben. Want, uh, maar het, dit is natuurlijk verschrikkelijk. hè het schijnt voor volgende week. Als jij week. dit jaar met een, uh, een strandpaviljoen begonnen bent, dan... Uh, ja. Ja. Ik weet ja. niet, over zeven weken is het september, uh, Ger. Ja, ik weet het. En dan is alles weer over. Ja. Ja. Ja, ik heb het met ze te doen. Ik hoop gewoon dat uh, de schoolvakantie... Zeg maar, uh, ja, we hebben helemaal de, de, nog twee bijna de hele... Nee, twee, twee maanden. Nee, over, nee, maar over twee weken beginnen de, de schoolvakanties. Ja, ja. ja of volgende, week, volgende week, volgende week volgens mij hier. Maar. In ieder geval, uh, het is te hopen dat het uh, wel een beetje aantrekt allemaal. Ja, nou dat ben ik helemaal. Ja, het is voor iedereen beter, lijkt mij. Maar dit is als je nu naar buiten kijkt. En vanmiddag code geel hè, met de uh, storm. Ja, nou ja. het was vanochtend al uh, de, ik heb al een uur op het strand gelopen. Uh -huh. En dan heb ik uh, van die kaplaarsjes van rubber. Rubber, rubber, rubber kaplaars. Oh, okay. en, en, uh, Was je en met een... Frank kopen Nee, nee. met oh. mijn hond. <laughs> met Molly. Die is dicht, hè? Nee, niet op, oh. op, op, met Molly. Met mijn hond of op, op het strand. Oh, ik eet al met mijn mol. Maar, nee, ik, ik, loop, ik loop elke morgen een uur uh, over het strand met, met, met, met de hond. Nou, dat doe je goed. Of ja, de, of de is, hond met jou. Of de hond met mij, ja, ja. daar zijn we <laughs> nog niet uit. <laughs> nou, dat is wel lekker toch, heerlijk man. Ja, dat is prima. En, uh, tot negen uur mag je op het strand he, met de hond, toch? Tot negen uur op het strand. En daar zijn ook heel veel uh, Mensen die, ja. die er gebruik van maken. En dat ja. is wel heel leuk, want je komt altijd dezelfde mensen tegen Absoluut. met dezelfde honden. Ja. Dus ja. ik heb altijd een zak met snoepjes. Dus uh, die honden ja. die zien me dan. En dan, uh, ja... Daar maak je vrienden mee. Absoluut, dat denk ja. ik ook. Hey Gerrit, we, gaan die, we gaan die twee uur doen. We gaan uh, twee uur uh, vullen met uh, vrolijke muziek. Ja, sowieso. Maar, dat sowieso. Uh, hebben we hebben ook uh, nog leuke zon voor onderwerp. Marja is uh, degene die, ja, Marja uh, die de Kom. techniek doen. Techniek en Techniek. muziek, dus daar gaan we straks uh, lekker naar luisteren. Precies. Nou, we hebben hier de Zandvoortse krant en we hebben uh, Rob de Graaf. de Graaf is er ook nog zoek. En Rob, Rob heeft een uh, programma samengesteld waarin uh, een aantal uh, zaken die uh, in Zandvoort uh, gaande oh, ja, zijn, ja. Uh, worden, worden behandeld. Ja, in ieder geval gaan we het hebben over de street art tentoonstelling die is uh, gisteren geopend. Ja. Uh, grote belangstelling, zag ik uh, Rob, klopt hè? Ja. En, uh, uh, je kon meelopen. Je Pak je kon, microfoon er uh, even bij, Rob. Uh, je kon van, uh, van uh, uh, drie tot vijf meelopen. En, en toen was er nog iets in, de, in, de, in het museum zelf. Ja, de klopt. klopt. En heb, je, heb je ook meegelopen? Nee, ik heb nee? niet meegelopen. Oh, nee. Nee. Nou, maar goed, die hoop mensen hebben het al gezien. Natuurlijk, de trap. Uh... Het is wel heel mooi. Ja, ja het, is het is prachtig. Wat ik heel mooi vind, was die uh, meeuwen op uh, de ja. oude ja, dat is heel dat is heel gezien. ]ig. Ja, leuk hè. Zo, Ja, zeggen, hey, ja dat spreekt er echt uit. Dat jammer. Ja, jammer. jammer dat die aan de achterkant zit. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat ik beetje, dat maar goed, aan de voorkant komt niet, want dan zit die trap en zo natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dan... nah, die andere dingen op, op de boulevard <coughs> en ook geweldig, die musten. Absoluut, het uh, is gewoon een aanwinst. Ja, zeker een aanwinst. Dat Absoluut. Is, uh, ja, en deze, die blijven die nou, uh, zeg maar, buiten, uh, zi blijven zichtbaar? Volgens mij wel, ja. ja. Ze gaan nee, ze gaan We gaan het nou er niet meer afhalen. Nee, ze gaan het er niet meer afhalen. Nee, daar zit zoveel werk in, dat ja, uh, mag je ja. eigenlijk niet verlangen. Nee, dat begrijp ik. Hé, hey, en, en uh, jij ja, ja, was gisteren wel bij het museum, neem ik aan? Nee, ik ben niet oh, bij het museum geweest, helaas. Nee, ik ben nergens geweest. Oh, oké, okay, dat maakt bij wel Bij mij heeft voetbal uh, de, maar de, jij bent, de je, gedomineerd. Ja, ja, jij bent wel vrijwilliger van het, uh, van, van het museum, Nee, he? ook niet. Oh, dat dacht ik? Nee hoor, nee, nee. Oh, dat ben ik verkeerd geïnformeerd. Die oh denk, jee. Uh, ja. Ik denk, je gaat allemaal leuke dingen doen, dus uh, voor het museum uh, aan de gang. Nee, een goede vriend van mij, Maarten Koper, is wel... Uh, ja, Maarten, ja. Die is, uh, die nou, is niet vrijwilliger, de... maar die is bestuurder. Maar die is bestuurder, ja, ja, dat weet ja, ik. Maar goed is, ook vrijwilliger. Ja, ja, ja. ja, ja. Ben je ook naar Bruce Prins hier geweest? Net of nee, nee, ik ben ooit één keer met, uh, met uh, Peter van der Boogaard ja? geweest. In het Goffert, waar ze nu ook weer waren. Ja, dat, dat weet ik. Ja. En uh, daar was Maarten uiteraard ook. Ja, klopt. Ja. Dus, op dezelfde uh, dag dat ja, ik er ook was. Was er ook? Ja, was jij er ja, ook? Ja, maar niet met Maarten. Maar nou, het, tussen de, de mening de heb ik ze niet gezien. Nou ja, het is, uh, ik heb er nog naar hem gezocht, maar... Uh, dat kan niet. Ver voorin. 60.000 mannen. Ja, <laughs> ja. Of mensen. Maar uh, hij stond inderdaad helemaal voorin. Altijd. Met de van de ja, Altijd. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, het maakt verder niet te vlauwen. Want je kan alles zien natuurlijk op die grote schermen. En het show. wordt een geweldig uh, concert. Weer drie uur lang. Kort voor acht op. Kort voor elf eraf. Knap hoor. 74 jaar ja, en hij, ja. gaat, hij gaat maar door. Ongelooflijk. O, maar ja, dan, dan, dan er zijn er natuurlijk altijd... Als je de Stones ziet, als je die Mick Jagger ziet... Die, is, die Ja, die is 81. Die, die, 81. Die ja, springt ja, in het ja, veld. Ja, ja, ja. ja, hetzelfde met hoe het, Paul McCartney. Die is 82. Ja, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Gasten hebben een... een, een ...enorme conditie. Ja, dat moet zo ja. want dat en is, was, uh, houdt niet vol. En natuurlijk Taylor Swift, hè? Deze, de, uh, ja, heb je dat ja. een beetje gevolgd? Hè? Ja, ik heb het wel gevolgd, maar ik, ik ben er geen liefhebber van. Maar, uh, nou, je, ik vind het wel een hele leuke liedje. Ben jij, jij een team? Nou, als 50 vind oh, je ik wel al... armbandjes. armbandjes. ja, armbandjes. Ja, armbandjes. Die heb je dan wel in elkaar. En nee, nee, ik heb er op mijn rug getatueerd. <laughs> ja, nou, ja. Ik heb wel een paar beelden van die show gezien. Ja? Ze zetten wel wat neer. Dat is, wat heet. Ja, dat uh, ja, het is heel knap. Het is bijzonder knap. En het is natuurlijk een heel leuk meisje. Ja, absoluut. En, en uh, het is echt zo'n meisje van, uh, van de straat, ja. weet je wel? Ja, ja, ja, nou ja. Waar iedereen mee wil dus een van En de... dan een donatie aan de, aan de voedselbank. Althansomers ja, de voedselbank. Ja, dat ja, ja, ja. ja, is goed hoor. Die zie je ja. haar ook hoor. Ja, zeker. Ja, dat, dat, ja dat bijzondere op, mensen. Het ja. enthousiasme van de mensen die erheen gingen, dat is wel, uh, wel leuk om te zien inderdaad. Ik kan het ja. ik geen enthousiasme meer noemen. Ja, nou ja, een soort, uh, adoratie. Ja, de, de, de, de, de ja. ja eens, Dat had je natuurlijk ja. in onze tijd uh, met Doemar Maar precies hetzelfde. Ja. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Maar dit is dan op een mondiaal niveau. Dit is mondiaal, ja. Dat meisje is trouwens uh, uh, uh, miljardair. Ja, dat weet ik wel. Door al, ja, door al die liedjes. Ja, ja. Nou, heb ik ooit een liedje gemaakt? Ja, even uh, uh, met Frank Paardenkoop. Ja, daar ook miljardair door geworden. Het grote Pimolied. Dus uh, ik zit te kijken op Spotify. Meer dan 1,1 miljoen keer gestreamd. Zo. Dus ik ben gaan zoeken. Ik denk, nou, dat moet toch wel wat op kunnen leveren. Ja, lijkt mij wel. Ja, ook. dat is ook zo. Hey. Dus ik heb de platenmaatschappij gebeld. Uh -huh. En uh, we bellen u terug. Die gaan er achteraan. Nog nee. niet gedaan. Nee, <laughs> nee, nee. Hoeveel krijgen. 4000 euro. Ja. Voor een miljoen streams. Echt waar? Ja. Nou, dat zou wel lekker zijn toch? Ja, dat is, ja, dat is wel een leuke vakantie. Ja, ja. ja, ja absoluut. Ja. Ja. absoluut. Hey, ja. En dat deel ik dan met Frank. Ja, achteraf. Ja, achteraf. Gezellig. Hé mooi, ja. Ja. Hoe gaat het? Hebben we nog muziek in de aanbieding? Niet al, ik, ik zit de muziek op. Ik een sticky niet zoeken. Oké, okay, maar en ik kan ik het niet kan vinden. Nee? nee? Anders doe je nou, haal je wat uit de, uit de normale... Ja, haal maar wat uit, de, uit de, ja? de computer. Uit de uit de, uit de, kast, ja, kast, uit de, uit de computer. We uit, ja. Okay. ja, we gaan even muziek draaien, want anders worden de mensen helemaal gek. <laughs> he, dan, dan haken ze af en uh, zo werkt we dat inderdaad op de radio he? Ja, daar moeten we mee uitkijken. lang praat je pot. Uh... Praat je pot is leuk. Uh, vandaag trouwens ja. uh, Grand Prix in Engeland. He? Nou, is, die is morgen. Maar, uh, ja, kwalificatie. Ja, kwalificatie vanmiddag om, uh, vier, om vier uur. Om uur inderdaad. Ja. Om half heen. dan gaan ze eerst nog even de derde de vrije training doen. Precies. En dan om vier uur is het uh, Ja. Heb jij iets meegekregen hoe, hoe uh, Max stappen daar uh, zeg maar ontvangen is? Want, hij heeft natuurlijk dat gedoe gehad op het gevoeliger nou, is met de Norris. Ja, maar ze hebben samen uh, um, een soort van persbericht uitge, oh, uitgevaardigd okay. uh -huh. omdat dat het helemaal goed is en ja, ja. ja dat ze, dus ze, ze hebben wel in de gaten gehad van we moeten wel een klein beetje de rol uh, ja. uh, uh, vriendelijk houden. Ja, oké, okay. maar goed, die Engelsen kennen Die zijn natuurlijk ook vrij uh, fanatiek en chauvinistisch. Ja. Dus uh, ja, ik denk het wel dat hij uitgefloten zal worden daar, Max. Maar goed, daar uh, ja, ja, ja. recht je ook niet zoveel van. Dat, nee. uh, dat is duidelijk. Nee. Wat, wat, wat dat betreft. Nou, dat, ik uitsluit, dat, wel, niet. Ik. Nee. Nou, dat uitsluit er wel ik denk ik. Stel je voor dat hij op het podium komt en hij komt op, dan wordt hij echt helemaal uitgefloten. Nou, kunnen we een wedje over maken. Dat dus ja. denk ik het niet. Nee. Nee. Nee. Heb je al muziek? Het publiek is heel sportief. Nee. We gaan even lekker, jongens. Wel. Ja. Ja. Dat gaat niet helemaal goed, hè? Nee. oh jee, wat, uh, wat vervelend. Blijft techniek, hè, jongen? Blijft techniek, dat is gewoon zo. Dat is ja. duidelijk. En dat ja. is het leuke van radio, live radio. Ja, ja, zeker, zeker. Want als je het opneemt, kan je het er allemaal uitknippen. Nou, ik hoop dat de mensen niet afgehaakt zijn. Uh, hè? Nee, ik bedoel, uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Mensen moeten uh, gewoon blijven luisteren. Want uh, we gaan het straks over zon uh, zaken hebben. En uh, dat wordt gewoon leuk. Maar um, ja, een beetje mystiek zou, zou natuurlijk lekker zijn. Uh, wat, hadden wij, wat had jij nou nog op je telefoon staan? Over uh, vanavond is er voetbal natuurlijk. Ja, vanavond is er voetbal. En, en uh, um, uh, je, je weet hoe dat. Is, uh, uh, uh, ja, vanavond om 9 uur Nederland-Turkije, kwartfinale uh, Europees kampioenschap. Ja, jij weet er uh, alles van, hè? Nou, ja. Ja, ja, jij hij... niet. Want jij, heb je al gekeken? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Nee. Ook niet Nederland-Oostenrijk of nee. Nederland. Nee? nee. nee, nee. je dat nou? Nee, ik ben heel consequent. Nou, dat doe je ook. Ik vind, het ik vind, voetbal, alles, ik vind voetbal niet leuk om daar te kijken. En wat doe je dan nou vanavond om 9 uur dan? Is, uh, ik, uh, wat denk je van net netflix? Uh, ja, dat, maar daar wordt hij niet op uitgestonden <lacht> Maar Ik ga gewoon niet kijken. Nee, ik ga niet kijken. Nee. Nee, nee, mijn, mijn vrouw wil dan wel af en toe uh, kijken wat de stand is. Nou, dat ja. interesseert mij eigenlijk ook niet. Nee? Nee, nee, ik vind het, uh, nou, het nou? niet boeiend. Totaal niet boeiend. Ja, ik ben nee, ik denk even een van de weinigen in Nederland.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 Ja, hè? Ja, ik vind deze, deze tutor geen grote blij. Deze tutor is negatief. Ik vind een negatieve tutor. En ik schaam me kapot. Nou, als we, ja. straks, uh, als we, straks, uh, als we gaan winnen... Ik hoor het vanzelf wel. Nou ja, weet je, Turkije als gaat Turkije winnen, gaat winnen, dan... Uh... Als het stil blijft op straat, dan, dan heeft Nederland ja. gewonnen. Nou, Stamperters en, en Nederlanders kunnen natuurlijk ook lekker feest vieren. Nou ja, als je, wij wonen allebei in de Altenstraat. Dus wat dat betreft ja. Uh, ja. Uh, zijn we wel redelijk... Uh, ja. uh... <laughs> in 88 kun je er nog in, de dus het Europees kampioen winnen? Ja, want toen had ik een snabbel, want ik deed toen drive-in-shows. Okay. Dan kan een drive-in-show in Winterswijk, weet ik nog. Oh. En toen... Uh, waren al die mensen die, li die liepen op de snelweg. En... Ja, die, die nou, ik, ik wist niet wat er gebeurde. Ja, ik was er ja. ook niet, want ik zat op een of andere boot of zo... op de, op de oceaan voor de krant. Oké. Okay. Ja. <laughs> dus ik heb er ook niks van meegekregen. Maar ik heb later wel filmpjes gezien, ook in Zandvoort. Dat was, was een uh, groot feest, moet ik zeggen. Ja, het was een ja, hele land Overal, feest. heel land natuurlijk, ja. Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind, uh, als ik die Nederlanders zie in, in Duitsland, van links naar rechts, is het toch wel om, iets, om trots op te worden. En geweldig, Weet je wel? En, die, nou. en uh, geen rotzooi, geen narigheid en uh, alleen maar gezelligheid. Mm. Zo hoort het ook. En, en, uh, het het ook ja, ik hoop dat het ook zo blijft. Ik dat het ook zo blijft. Ze hebben een hoop uh, voor. Ja, kunnen we misschien draaien? Ja, ik denk het. Ik denk wel, wat ge geweldig. Nou, laten we horen. Maar...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 thought i was someone else someone good oh Ja, dit is uh... Dit is goede muziek, vind ik. Ja, wie was het ook weer? Zeg maar. ja, dit was, uh, ja, dat was... Ja, dat was hem inderdaad. Wie? Lou Reed. Lou Reed. Ja, natuurlijk. Lou Reed. Ja, natuurlijk. Ja, perfect day. Perfect day. Nou, dat is vandaag zeker is het Heb dat niet gevolg. samen met die gitarist gedaan? Hoe heet die? Uh, uh, ja, ik hoor geen gitaar hier. Nee, maar dat had er wel moeten eigenlijk. Nee, <laughs> hey, nou, laat me zitten ook. Nee, Lou Reed, goede, goede muziek. Goede zeker, musicus. zeker. Uh, ja, wat hebben we nog meer dit weekend? Uh, we hebben onder andere morgenavond om uh, ik dacht 8 uh, uur, 9 uur, 8 uur. Een stille tocht in Noord. En je weet waarvoor het is, Ger? Ja, dat is uh, tegen geweld, hè? Tegen geweld, want ja, er is natuurlijk op 21 juni ja. is daar een, een vreselijke steekpartij geweest in de ja. Waarbij iemand om het leven is gekomen. En uh, ja, mensen willen wel gewoon laten blijken dat het eigenlijk gewoon afgelopen moet zijn met. Uh, met, uh, met dat soort uh, geweld. En sowieso dat mensen uh, liever tegen elkaar moeten zijn. Ja. Daar komt het op neer. Uh, Wat ze wel uh, vragen aan de gemeente. En ik hoop dat ze daar wel. Uh, uh, dat ze dat ook gaan doen, de gemeente. Uh, bijvoorbeeld, cameratoezicht bij, ja, bij de flats. Ja, bij de flats. Ik weet allemaal. niet of ze dat allemaal bij alle flats moeten doen. Dat weet ja, ik ook niet. weet ik ook niet. Maar, maar ik denk uh, dat je gelijke monniken gelijk, gelijk, gelijk, gelijk kapt. Ja, dus overal. Uh, ja, en, en, en ze en, beginnen trouwens, Hans, als je het geeft, om vijf uur al. Om vijf uur, sorry. Bij pluspunt verzamelen. Ja, Naast de Fomer. Ja ja, ja, ja. En dan uh, vanaf. Uh, uh, half vijf wordt daar uh, verzameld en er staat, een, uh, er staat voor iedereen koffie en thee klaar. Oh, dat is hartstikke mooi. Dus dat en, is oké. Okay. Uh, ja, ze komen er ook weer terug, want dan is de burgemeester er ook ik ja. begrepen. Uh, heeft hij aangekondigd om uh, bij pluspunten te zijn om nog eventueel met mensen te spreken, cetera. En ze willen ook herdingsingsstenen nemen. Twee stenen, ja. Ja, ja. ja. ja in ieder geval bij degene die zeg maar om het leven is ja, gebracht. Die andere nou, locatie ken ik niet, maar nee, ze gaan nee, twee nee. steden leggen. Oké, okay, nou ja, dat is goed in ieder geval dat er aandacht aan besteed wordt. En ik hoop dat er een hoop mensen uh, er gebruik van maken. Om daar, uh, is, daar, is daar de dader eigenlijk van? Ja, ja, ja. Ja, die is direct eigenlijk in de kraag gevat. Hè. Ja. Ja, ja, het was een, uh, ja, een, een bewoner eigenlijk van hetzelfde pand. Mm -hmm. Van hetzelfde, hetzelfde flat en uh, ja, die mensen hebben ruzie gekregen geloof ik, en ze, uh, iemand is helemaal doorgedraaid, en ja. dat is heel jammer natuurlijk dat ja. het is een nutslut verhaal ja. Ja. maar het speelt natuurlijk al veel, veel langer ja, Daar is ongetwijfeld, ja ongetwijfeld dat is duidelijk, maar goed uh, uh, morgen om uh, uh, vijf uur hè, ja, van, uh, vijf uur vertrek uh, je bij pluspunt half vijf, wat uh, Gernet zegt verzamelen, ja. Ja. wat ja. de route precies is, weet ik niet, maar ze zijn zo rond het einde van de route zijn ze weer terug. ik weet ook niet hoe lang het gaat duren Hmm. Geen idee, maar ik schat er wel een dikke twee uur. Dat okay. toch wel? Ja. Maar blijven ze alleen in Noord? Ze blijven ik... alleen in Noord. Alleen in Noord, ja. oké. Okay. Ja. ja. Nou, dan kun je nog wel een aardig rondje lopen. Ja, ja, daarom. En die, ja, zeker. En die stilstaan. En, uh... Ja, zeker, zeker. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ja, en nu hebben we natuurlijk net het buurtfeest gehad, hè? een paar ja. weken geleden. En uh, ja, dan gebeurt dit. En uh, voor de beeldvorming van Noord is het niet goed natuurlijk. Uh, Absoluut dat, niet. Dat is heel jammer natuurlijk. En... Uh, ja, dan, moet, dan moeten dingen gebeuren gewoon. En, uh, ja, ik, ik hoop dat de opknapbeur die er komt he, voor ja. 23 miljoen euro, er komende ja. een paar jaar. Ze, dat, zijn dat, bezig, ja, ze zijn ja. al bezig. En, en ja, ze zijn al bezig aan de kees Maar dat het in ieder geval gaat helpen. Absoluut. En dat de uitstraling van die wijk beter wordt. Ja. En uh, met bomen erbij en speelplekken. En ja. en, dat en, mensen en, gewoon weer het gevoel ja, hebben dat ze een mooie, mooie wijk te woonen, mooie woonen. Week, ja. En ja, zeker, zeker, zeker. Dat is, uh, dat is heel hard nodig. Ja. Zeker, ja. en, en daar uh, spant de politiek zich ook heel erg voor in. Ja, ja. dat geloof ik graag. En dan moeten eindelijk die, die rare stempels. Die, aan, aan, ja. aan, en die moeten ook een keer weg. Ja. Ik kan me herinneren, ik heb daar een stukje over. Ja, dat zijn we die, van, van, van, van die palen die, die balkons omhoog houden. Ja, oh, daar ja, staan, ja, ja. We staan bij al die flats. Ja. En ik heb daar gekeken. De kijken. Uh, denk ik een jaar geleden of zo. Uh, een stukje over gemaakt in de, voor de Stanfordse voor de Krant. En uh, toen had de pre erover dat ze uh, het begin. Van het, jaar, hè, van het komende jaar, dat is dus begin dit jaar, mm -hmm. ja, dat ze dan wel uh, uh, wisten wat ze eraan moesten doen en dat ze dan verd ja. verdwijnen. Maar het staat, ja, het staat er nog steeds? Het staat er nog steeds. Ja, ja is jammer. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ga ze weer bellen, want het is natuurlijk belachelijk. Zal dat zou ik zeker dat, doen. Ja, want het is, het, is, het, is al, het is dan weer een half jaar later. Nou, misschien kun je ze nu oproepen om zich te melden. Om ja, ze als de vreemdelaar daar iets over wil vertellen, dan zijn ze van harte uitgenodigd om hier naar de studio te bellen. Ja. Het ja. nummer staat op de website. Ja. ja. Hey Hans, jij hebt uh, burgemeester uh, geïnterviewd. Ja, de nou ja, over... of... dat ging natuurlijk niet alleen over deze steekpartij. Dat kwam wel even aan de orde, maar het ging meer over uh, het geweld op het strand. Uh, de overlast van... De overlast van, uh, van uh, jongeren met uh, Marokkaanse roots, heb ik ook geschreven in de ja. Franse Nieuwsblad. Het zijn natuurlijk niet alleen uh, nee, Marokkaanse Nederlanders. maar uh, uh, uh, uh, ja, dat, En dat ging <tie> natuurlijk met name om uh, de, de aanval op uh, Niels Priester van, uh, van Mango's. Ja de eigenaar van Mango's, die uit het niets eigenlijk in elkaar is geslagen. Uh, maar hij heeft niet alleen last gehad, want er zijn meer mensen die, durf, ja. die durven eigenlijk gewoon niet meer uh, met, met warme dagen over die boulevard te lopen. En dat is nee. natuurlijk van de gekken. Uh, nou ja, de burgemeester heeft uh, uitgelegd dat het een hele moeilijke zaak is om dat uh, helemaal tegen te gaan. Hij uh, heeft te weinig politie. Hij kan natuurlijk opschalen wanneer het nodig is. Dat uh, mm -hmm. doet hij natuurlijk ook. Er komt een, een soort keten staan... of, een, of een, een mobiele post van de politie... aan het begin van de, van de boulevard. Dus dat is achter Bouwers Palace daar, weet je wel. Ja. Um, in politiekleuren, dat is op zich wel een goede zaak... want dan ziet, dan ziet iedereen meteen dat er in ieder geval zichtbaar is. Ja. Nou, We hebben het gehad over de camera toezicht... of dat nou geholpen heeft. Ja, het is natuurlijk wel makkelijk. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk wel, want door die camera... Uh, uh, toezicht, is het is hele verhaal in beeld nee, te ben, komen? Ik, ben, ben, ben ik met je eens. En uh, ze kunnen daar uh, snel op, uh, op acteren, natuurlijk. Maar uh, ik heb me ook gevraagd of het niet handig is om uh, de, de, de wat slimmere kamers neer te hangen. Mm -hmm. uh, met gezichtsherkenning bijvoorbeeld, hè? die zijn er natuurlijk ook. Uh, nou, dat is ook een kwestie van, van, van geld. En, uh, ja, dat, het, voor, het voordeel in de zomer is dat ze nooit een campesionnetje op hebben. Nee, dat is nee. waar. Ja. <laughs> een bondkracht. Ja, ja dat een ben bond ik <laughs> Daar ben ik met je eens. Daar ja, inderdaad. Dus je, je kan ze eerder uh, ja, herkennen. Ja, ja, en, ja, ja. En, ja, dat is waar. Maar ja. goed, het is natuurlijk niet alleen... Dit jaar, hè? het is voorgaande nee, jaar uh, ja, ja, ja. En, precies en, hetzelfde. Ik weet nog wel, onder, onder burgemeester, burgemeester met, Meijer, ja. Meijer ja. gebeurde er precies Tuurlijk, hetzelfde. Absoluut, en uh, ja ik, ik lees dan ook reacties dat toen, zeg maar, harder is opgetreden Ja, heel Deen. erg hard. Ja, dat was met ME zelfs. En, ja. Uh, ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Maar, uh, ja, toen, maar toen hadden we nog volgens mij meer last eigenlijk. Want ik had je ja. ook aanrondingen in de trein al. Uh, ja, en het hele mooie was, tenminste het hele mooie... Het, ze konden gelokaliseerd worden. Ze ja, dus werden op een bepaald ogenblik opgewacht dat de trein aankwam. ze ja. dus werden ja, met ja, dezelfde ja, vaart ja, ja. weer teruggestuurd. Ja, klopt, klopt, inderdaad. En ja. dat is nu natuurlijk heel moeilijk. Dat, dat, dat zegt David Molenburg ook. Ze komen met hun e-bike, ze komen niet alleen naar de omgeving Amsterdam, mm -hmm. dat komt nee. overal vandaan. Ja. ja, plus nog een keer dat hij zegt dat, uh, het niet alleen, dat ze niet alleen het Amsterdam nee, komen. Nee, precies. Dat zeg ik, ja. hij, hij legt uh, gebiedsverboden op en dat is aan mensen vanuit ja. uh, de Bollestreek tot, uh, tot Heemskerk en uh, noem maar op. Ze ja, komen alleen, niet alleen meer uit Amsterdam. Nee. Dus het is heel dan kun je moeilijk. Nog, dan kun je nog meer doen. Want dan kun je ook de Amsterdamse politie erbij betrekken. Buurtvaders. Dat hebben we toen ook gedaan. Ja, hè? ja absoluut. kan ik me herinneren? Uh, want die kwamen toen ook naar voor, ja. Dat heeft toen ook wel volgens mij een beetje geholpen. Ja, als je, als je een afgebakende groep hebt, is dat makkelijker. Is dat ontdaan, veel makkelijker hè? te controleren dan ja. dit. Ja, En, en, ja. en, en, en nu zitten ze in een app. En, uh, ja, er ja. is nu een straatroof geweest op het Ook? Ja, ook nog een keer. Ja, er worden nu getuigen gezocht omdat om ja. ja, ja de, de, de, de, de, de, de, die twee jongens van 17 jaar uit Amsterdam. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja, ja. Nee, inderdaad. Dat is, uh, ja, het is allemaal treurig wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar goed... Uh, ik heb aan het einde van het gesprek gezegd uh, uh, dat we maar een slechte zoon moeten hebben. Want dan hebben we geen probleem. Nee, nee, nou, nee, maar dat, dat zou ik we beetje... ook weer niet willen. Nee, nee, nee dat het doen we niet. Niet. Nee, nee, we niet. Nee, gewoon, ik weet dat uh, David Molenburg zijn uit als de bus doet. Maar ja, het, is, ja. het is heel lastig. Ga maar eens ja, eens Het is moeilijk. Ja. Je hebt de politie-eenheid de politie Hollands-Kust. En, ja. en, en En die is op Kennemerland kust en dat is een heel kleine korf eigenlijk, Ja, hè? absoluut. Het is wel zo, hij kan, hij kan direct opschalen. Hij heeft een soort noodknop ook. Ja. En als hij dat doet, dan uh, staan er uh, direct uh, een hoop politiewagens en uh, een eenheden absoluut. staan hier. Maar laten we een dan stukje... is eigenlijk het ellende uh, is al geschiet natuurlijk, dat ja, is het probleem. Helaas. Laten we een stukje muziek doen. Uh, ja, laten we dat hem ja. hoor, jongens. Want... It's not time to make a change.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 I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.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 Ja. Ja, uh, ja, ook een bekend nummer, nummer. Het originele is van Cat Stevens natuurlijk. Ja. En deze, dit is... Uh... Dit is Ronald Keaton. Oh ja, Ronald Keaton. Oh, Ronald Keaton. Keaton. Oh, Ronald ja. Keaton. Okay, van ja, van nou, zo'n mooi band. Zo mooie band. Mooi nummer, mooi nummer. Mooi nummer, ja. ja. Goed, uh, we gaan verder. Uh, we hebben in de studio uh, eens aangeschoven Fred Rozehart. Ja. Uh, welkom, Fred. Dank je wel. Uh, nou, Fred weet het een en ander van de uh, street art uh, tentoonstelling in het dorp. En wat er ja. allemaal uh, uh, mee te maken heeft. En we gaan ook nog praten over Pride at the Beach. Ja. Uh, dat komt er ook ja. aan. Het is ja. het einde van deze maand, dus over drie weken al. Hè? Dus over drie weken. Ja, dat ja. ja, is al, het uh, al, uh, of... juli, Maar we hebben nog een paar dingen in het voorprogramma. Hè? ja, ja. Dus ook, uh, ja misschien lang, je uh, daar die, Zullen we daarmee beginnen dan? Ja, met het voorprogramma. Nou, ik ben Fred Rooshart, theatermaker. Ja, Fred Rooshart. Ik had je ja. aangekondigd. Ja. Uh, ja, jij bent een lange ja. ook kunstig. Nee hoor, theatermaker, kunstenaar. Uh, ja, klopt. En ik ben ambassadeur van de uh, Frank in ja. ja, ja, Amsterdam. Ja. Ik, ik speel ook uh, Keizer Sissi, oftewel Ludwig II. Dus de neef van Keizer en Sissi ja. die hier geweest is. Mm -hmm. En die ook gedichten allemaal maakt en schreef allemaal. Over de historie van Zalzvoort, wat een unieke badplaats is of te vergeten waar ik ook de wereld kom. Voor, eh, dan kom je in plekken... ...zoals Hone was voor in december. En in New York. En dan laten ze al de Pride zien van heel de hele wereld. Hè? En weet je welk het eerste filmpje in komt? Amsterdam? Niet. Nee, Zandvoort. Zandvoort? Met een, een drone gefilmd van bovenaf. Dan oh, yeah? krijg je bouwers te zien. Het circuit, de duinen, het stranden. Ja, ja, ja, en het denk ja. ik... We zitten maar te zeuren over hoe lelijk die boulevard is. Het is een van de mooiste plekken. Ja, denkt, wauw, daar ja, ja, woon ja, ja, ja, ja. nou ik. En ik denk ik, we moeten meer van bovenaf kijken. Ja, meer ja. troost en dan gaan we ook misschien op worden. Ja, ook maar willen. die beelden natuurlijk met strand ja, en, en, en, en de is zee. Uniek, en uniek. Anders krijg je allemaal ja. steden te zien en, ja. en de vlaggen. Maar nu zie je echt de bouwenspellen, weet je, dominant... en dan de circuit, nou, het is natuurlijk ook... uniek voor ja, de hele wereld. Ja, ja, ja. En dan die stranden, want we, we realiseren... niet hoeveel mooie stranden ja, ja. Ja, moet er in dat wereld hebben. Het moet alleen wat mooie weer worden. Ja, oké, okay. nou, je, nou dit ja. tot zover de sterrenklaam... voor Zandvoort. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ik wil, maar ik ben ook trots... om uh, Zandvoort te zijn, en dat moeten ook... veel mensen zijn. Um, wat we ook hebben, de 24ste, want de 28e en 29e, de 30ste begint de Pride ja. te praten. Dan krijgen we zondag de kerkdienst, dan hebben we naar de Bruns... dan is naar een concert en s'avonds is het vrouwenfeest. En maandag is natuurlijk de 29e, dat is natuurlijk heel belangrijk. De Pride Wall. Dat de We hopen mooi weer voor ja, jaar. We een toch. beetje windkracht zoveel. En dan moest het eventjes plan B. Was maar, vorig jaar, hè? Ja, was slecht. Ja, maar was slecht maar, kan ja. maar het, gelukkig was het, de Animo kwam. Maar mm -hmm. het was echt wel wat jammer. Het is ook ja. een horecajammer. Mooi ja, voor iedereen, ja. En, en dan de dertigste hebben we het kinderprogramma. Dus uh -huh. dat is bij het nu. Uh, bij de bibliotheek. Ja. Daar Op het plein wordt het dan gedaan. Heel leuk samen met de scouting. Ja. louis met de scouting. En ah. heel, maar Gewoon simpele oud-Hollandse spelletjes worden dan gedaan. Leuk. Want je moet het soms ook niet moeilijk maken. Kinderen moeten komen, kinderen moeten zich vrij voelen. En ouders die zich verbonden worden... of door de LABT mm. of de regenboog, wat ik het nog maar noem. Weet je, dat er ook geen belemmering is. Dat iedereen leuk. gelijk nee. is. en Het heet ook het thema dit jaar is together. Mm -hmm. Dus samen. En het is altijd heel moeilijk, wie ben je? Ben je LHBT of ben je heter of de homo? Nee, we zijn mensen. En ik denk ja. als we keren zijn, dan is het voor iedereen duidelijk, hoef je mm -hmm. ook niet eenmaal een titel te hebben wie je nou bent. Mm -hmm. Queer wordt er nu steeds genoemd. Ja, dat In de jaren 86 was het voor ons een scheldwoord. Mm -hmm. ja. En nu is het gewoon voor iedereen. Dus je ja, ja. moet er ook weer altijd aan wennen. Maar we zijn natuurlijk steeds al in Nederland met geen moorkop en geen weet je, dit En dit zullen we ook aan moeten wennen. Mm -hmm. Maar ik vind regenboog als een heel mooie kleur. In ja, nee, in zeker. En die kleurtjes het. die zijn overal van ja, wie ja. ook bent. Dus, uh. Maar goed, uh, het is natuurlijk al heel lang uh, dat uh, geprobeerd wordt om die la ja. gemeenschap uh, uh, dat iedereen die omarmt, maar ja. het is niet makkelijk om dat voor iedereen. Nee, want het is ook, is het ook de 24e juli. Komt er ook een film in de, uh, het Circus Theater? Ja. En het is uit het leven en het is over de zelfdoding ja. ja, onder, ja, ja. Uh, ja. ons. En het ja. is heel veel, het is schrikbarend veel. Ja, hoger dan hoger percentage. Hoger dan percentage. Sommige landen in Europa, zoals Oostenrijk... zijn erg hoog onder mm. de, LH, uh, onder mm -hmm. de sexuelen, dus die zelf wordt uh, doen... en uh, niet uitkomen... niet geaccepteerd worden in het dorp. Ja. En dan heb je deze uit Het is een prachtige film. Ja, ik ja. Heb, heb je hem gezien al? Ja, in het Aha. Roze Festival in de, de Westen Gasfabriek. Okay. En het is heel indrukwekkend... maar het is ook wel dat je denkt... Uh, ja, even om na, na te denken. Je gaat er nadenken. Ja. na ja, te denken. Het ja, ja, ja. is 24 juli... En het, uh, om zeven uur de deur open. ja zeven nou, tot half tien. En het is, uh, je kan daarna ook uh, een gesprek met aangaan. Mm -hmm. En je discussiëren. Het kost 15 euro. En alles op de website kun je volgen waar je oh, het okay, zou doen. En het ja. is een docu uh, de docu documentaire is gemaakt door Henk Burger. Een bekende. Uh -huh. Die heel veel prijzen hebt in binnen en buitenland uh -huh. van deze film. En het is ook niet dat hij nou okay. in Zandvoort komt. En, en donderdag hebben we altijd de maandagse regenboog. Uh, Borrel. Borrel. Het is altijd via Anja. En het is nu in de Mango, in de Beats Bar. Dus er komt uh. ook een detail. Dat is ook weer een beetje meer aankoop, aanloop van de, de Pride Festival. Alles. Het is ongelooflijk leuk. En het is van iedereen welkom. Wie je nou, ook bent. Want dat is ook zo fijn. Dat, weer een bruggetje. De Cadillac parade. Zegt iedereen. Oh, god, het is ook wel een heterofeest. Ik zeg nee. De hetero's die aan de kant zitten. Zijn juist familieleden of vrienden. Ja. Waarvan iemand lesbisch of homo of queer. Uh -huh. Of uh, trans man of trans vrouw is. Die dat gewoon... Omarmen. Ja, dat is ja, het gewoon. Dat ja, ja. is altijd weer zo ding. Oh ja, nee. ja. Dat is ook even gezegd horen. Oké, ga ik toch bijna onder de brug maken. Ja, ja is niet hard. Ja, nou ja, die regenboog. En dan heb je zondag die brunst, daar heb ik dus over verteld. Ja, het is ja, niet art, het is de pride. Dan heb ik echt dankjewel voor uh, wethouder. Uh, Bluis. Bluis, die dat we gezorgd hebben. Een paar jaar geleden kreeg ik ook de ruimte in de passage. Weet je wel, dat, uh, en de, wat nu afgebroken is, die ja, oude winkelpanden. Ja, ja, ja. En toen hadden we al gevraagd... God, zou dit in het oude raadhuis iets niet zijn voor kunst en cultuur? Uh, ja, nou, nou toch kwam eigenlijk Hilly en Gilles en Jante. Ja. Want Hilly die heeft een over, geweldige... Nu een, ja... Museum nu, dat ze stopt in het museum. Ja, dat maar het ze hebben nu een museum. expositie dat je denkt: wie is dit toch te overtreffen? Het is een prachtig afdeling. Ja, affaire. Ja, het is ja. De top, top er van de zit in mm -hmm. het museum. En er was gisteren ook een wandeling door ja, al die uh, prachtige. We waren begonnen met het kippenbruggetje of kippenpad. Of ja. Kippentrap. kippentrap. En zo was het helemaal rondom. En het was uh, heel goed bezocht. Ellen Clark die heb uh, een toespraak gehouden. En toen was er om vijf was er een beetje een, een formele receptie, hoe mooi het ja. was. En, en daarna kon je om zes uur nog bij paal 69 barbecue. Nou, ik vraag me af of het, ik hoop dat het leuk is geweest, maar volgens mij ja. kwam het mijn bakken nou, uit de lucht. Was het wordt nog wel droog hoor. Ja, ja, maar ja, ja, droog. En dat, ik leuk. En wij hebben dan in die ruimte, het oude raadhuis, vijf ruimtes. Door, en dat Hilly en Gilles en Janten zijn nu bij elkaar gekomen en, omdat jullie heel stopt, hebben ze eens elkaar gekomen. En het heet nu Beleefsantwoord. Beleef ze hebben ja, een ja. stichting. Ja. En ze geven nu een kans aan kunstenaars om een podium te creëren. Uh -huh. Om daar te exposeren in ja. te raad. Dus je moet dan wel uh, zelf te zitten. Want hoe beter het is, want ik kan niet omdat ik met theaterman ben, ook overal sta... kan ik niet altijd daar zitten. Maar je bedoelt dat de kunstenaars aanwezig moeten zijn? De kunstenaars aanweters aanwezig zijn ja. moet bij eigen werk. Want je verkoopt het meeste als mensen binnenkomen. Ja. Heel veel toeristen komen binnen. Moet je, oh, jij kan het beste vertellen over je eigen ja, werk. Uiteraard. En we ja. hebben, toen de 30 van Zandvoort kwam in maart geloof ik. Het is Aha. een heel Ruimte is vrij. Kan je al wat inhangen. En Donna, Donna, Donna Cor Corbani. De, ja. de gastvrouw van Zandvoort wil ik wel even zeggen. Als je haar ziet staan... Die prachtige Californische lach die ze heeft. En ze pakt iedereen in. En het is een presentatrice van Op en Top. En zegt, die ging meteen de schilderij halen, hingen vol. En de dertig van Zandvoort. En we hadden gelijk al 140 tot 200 mensen per dag kwamen dan. Ook nieuwsgierigheid. We vertellen ook de historie van ook de deur van de Halte Straat. Prachtig, Ja. Elke keer denk ik wil een beetje lakken, maar dat mag waarschijnlijk niet. Maar is hij, het is zoveel historie, beneden. Dus ook, dat vertellen we ook. Maar nou, sowieso een mooi gebouw. Dit het is, oude het, het is prachtig ook al. Ja. Die, die zwart-witte tegels allemaal. Ja. Het is echt uh, uniek en we zijn er zo blij. Gert Jan Bluis, super bedankt. En Heli en Jan en Gilles, bedankt voor het vertrouwen dat we erin mogen. Ja. Want we zitten tot eigenlijk al door december helemaal vol. We Leuk. Zitten hoor. Nu met de. de uh, maar ik, ik, wil, ik, ik wil even terug naar het naar museum. Ja. Want ja. daar is dus een tentoonstelling over Street Art ja ja nou ja goed iedereen alle Stamfords hebben waarschijnlijk al een of het helemaal gezien of een deel gezien hè die, die, die, die komt er ontkomt er bijna niet nee, aan nee, het is echt... als je de zeeweg, de zeestraat ja. op uh, ja. dan zie je al de eerste dingen ja. Brandweker ja. dat is helaas aan de andere kant, maar een prachtige meel erop. Ja, maar erop. Die, die vind ik zelf. Ja, geweldig uh, ik mag er hè, mooi. mag geen hebben, maar die vind ik zelf ontzettend mooi. Ja, dat geloof ik. Want uh, uh, dat is die, die, die, die, die, die, die duif en die dat, dat is gewoon, de Een meel toch? Het is een meel. Meel, meel, ja, een ja. meel, maar die... Oh, sorry, nu kom ik aan een duif met een tevredenstakje, maar die meel die <laughs> komt eigenlijk of uit het raam komt. Ja, heel en, mooi hè. Ja. En dat is echt dat je ja. denkt, wat, ik vind het... Ja, daar kan ik uren naar kijken als ja, nee, ik daar ben. Nee, en je ook op het Kijkfestival doen. Ja, ik wil er even, even, ja. even, even terug. Want dat, dat zijn prachtige dingen ja. die je in de buitenlucht ziet. Ja. Maar hoe maak je nou een, een, een, een, een tentoonstelling in een, in een gebouw? Dus in het ja, museum. Hoe nou, hebben ze dat gedaan? Die, er zijn twee uh, curators. Ja, Stein en Steven ja. En, en, en die Schutters. hebben er ook uit een privécollectie bepaalde topstukken daar neergehangen. En ook alle kunstenaars hebben, die overal uh, door het Zandvoort hebben gehangen, streetarts gedaan, hebben ook al een klein... Een, uh, ja, maar die, is dat aan de hand van foto's? Of? Foto's, nee, ook klein werk, ook gemaakt. Oké. Okay. Ja, nee, ze hebben ook... De, kijk, ze zijn al, je bent al bezig als kunstenaar met voorbereiding, wat ga je doen? Het is niet, ja. ik ga een muurtje eventjes... Oh, ik ga er even een mailtje doen, weet je. Ja. Of um, vindt, ik vond die kippen er erg leuk, Vond. Mijn partner, die komt uit Barneveld. Die zegt: God, zijn, het bruin, zijn dat bruine kippen? Weet je, dan krijg je weer die tijd. Dit als 1988 Duitsland-Nederland. Weet je, dat blijft altijd, want daar zijn de kippen. Maar dit zijn weer zo de zelfs blauwe kippen. En dat is ook prachtig, die beelden zijn. Heeft hij allemaal uitgewerkt in een klein. Dat hangt ook het museum. Heel mooi. Is voor, ja, hier kan, kan echt met een weggaan dat je denkt, nou, dit heb ik toch even uh, een populair te ruiken ja, voor iedereen. Ja. En het is voor de nieuwe directie hop, het is natuurlijk ook heel goed... dat hij <laughs> ook gaat beginnen. Maar dan denk ik, ja, ga ik dit even overwinnen? Oh. Ik zei gisteren heel nauw, wie gaat dit overwinnen? Uh, maar het is heel mooi het is echt aan te bevelen. Vond de, de bunker tentoonstelling was al geweldig hiervoor. En dit, ja, de, de, ik, denk, ik zeg altijd, het Zandvoort Museum is een museum om van te houden. Ja, ja, en dat ja, moet ja. ook niet verdwijnen. Dat moet ook niet aan een ander pand... Dit is uniek, want alle mensen waar ik te met kunstwerk kom, wereldwijd in musea, zeggen dat jullie museum is zo uniek. Het is een huiselijke museum waar je in thuis voelt. Dus je vindt het maar goed, dat dat het niet naar het HDMC. zet. Nee nee nee, nee, nee, nee, want daar wilde ik gewoon een leuk cultureel centrum waar je kleinkunst kan doen. Ja, maar dat is ja, de volgende ja. stap. Maar ja, want dit is, heb je een ronde arena en je hebt een ja, leuke ja. trainingscentrum wat je hebt. En eerst dacht ik nog, nee, de Krocht, niet verbouwen daar, seniorenwoningen en daar het theater, maar het is te klein. Ja, en juist moet, het ook, het krok ja. moet weer terugkomen. Want, en aan de andere kant denk ik, Dat rook ook naar nou, het theater. Hè, dat die, dan denk ik, oh ja. Dat ja, vind ik altijd wel heerlijk wat het oude theater ruikt. Maar dat komt nu ook. En het is ook nodig voor uh, een groot theater. En. Je ziet ook heel dringend wat een succesvolle toneelvereniging is uh -huh. in Zandvoort. Die dan, en de, de, de Wurf, dat, vind ik ook, dat mag ook niet verloren gaan ons nee, tot, natuurlijk niet, nee, nou ja. nee, dat zijn logisch. Daar ik dan ook. Van. Ja, daar ja, kan ik ja. ook zo van genieten. Ja. Ja. Ik, zag, ik zag ook de naam van Rob Scholte langskomen. Oh, ja. Dat is natuurlijk een bekende kunstenaar. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat heeft hij. Um nou ja, die heeft ook een kunstwerk er hangen. Oh, ja, een kunstwerk. Ja, dus uh, allemaal zijn dus, uh, namen, Banki. Mm. Uh, ja, goed, klinkende namen hangen daar. Ja, en het, of het originele zijn of niet, maar het is echt: ja. er hangt een paar originele. Ja, en, en, en zie ik en, mag. Uh, wat zeg je? Enkschief mag. Ja, Eng Eng ja dus het is allemaal ja. dat je denkt: wauw. Ja. En dan denk ik zo. Het is Moco. Hè? Als je het Moco kent, hè? dat is ook. Mm -hmm. een, dat denk je: denkt, dat kost geld als je daar binnenkomt. Ja. Maar nu kan je het gewoon voor je museumkaart kan je bekijken. Of 6,50 geloof ik. Hè? Ja, maar goed, 6,50. Uh, maar bij Moco. zelf... mensen hebben we een museumkaart. Elkaar, kaart, hoor. Museum dan heb je geen museumkaart. Ja. Want ja. het is een privéinstelling. Ja. Dus, dus kom lekker met je museumkaart. museumkaart is toch trouwens hm. aan te bevelen. Hoor. Het is al. 65 euro geloof ik. Maar als je twee keer, drie keer het Rijksmuseum ja. gaat, heb je het eruit. Ja. En dan kan je ook, want tuurlijk. als kunstenaar is het zo belangrijk, ook als je naar het museum gaat, je moet één of twee dingen gaan bekijken. En dan moet je de volgende dag weer terugkomen. Want anders zie je te veel. Dan denk je, wat, wat, wat zie ik nu? Ik ga beter een paar keer komen. En dat is met een museumkaart. Ja. Is dat ongelooflijk. Tuurlijk, ja, ja. tuurlijk. Dus, uh, maar, we maar het wordt met... een hele mooie maand, hoor, hier. Zeker. Ja, ja. Uh, zo verbruist. Nou ja, en die maand erop is ook leuk met de Grand Prix en zo. Dus ja, uh, maar dat goed, dus, ja. dat gaan we Mijn weer. Het is gewoon heerlijk, ja. ja. ja. Nee, maar dat is leuk. Weer een oh, andere maand. Nee, we niet, we gaan in de duinen, ja, ja. En zien al die fietsers morgen. We gaan een prachtige maand gaan, en Alles met ja. oranje fietsen. Ja. En dan denk je, wat maken we toch altijd, dat mag niet zeggen zeiken, maar het probleem. Alles gaat op de fiets. Het gaat ja. gaat naar links, het gaat naar rechts. Geen onbetogen woord, alles. Nee, ik het voetbal ook zo, we gaan van links, we gaan naar rechts. Ja, ja, Of Europa weer. Of Europa, pa. Maar ja. dan denk je, hoe is het mogelijk? Dan, het gaat gewoon en iedereen is blij. Op ja, deze toch, zeus, ja. zie je al die fietsbellend. bellend. Ja. We bij die ecoducten hadden ze nog een pad gedaan. Daar werden we gek van. Dan moest je starten en dan moest je Ollee. Om 7 uur je wel? Maar ik denk, ja, dan bruist het. En dan denk ik, goh, ik ben toch trots dat ze hier mogen ja, geweldig, wonen. En ja, dat kan dus ook. Want ja. dan zitten we met het parkeerprobleem, maar dan komt iedereen op de fiets. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. ik denk, ja. ja. Nou ja, dat is ook heel makkelijk, weet je wel. Je bent binnen twintig minuten, zit je ja, in Adem. Ja, daarom. Dus maar eigenlijk... we moeten wel gewoon... Zandvoort is Zandvoort en Amsterdam is Amsterdam. Dus, oh, dat ja. Je ja. dus dat ik echt. ben geen voorstander van Amsterdam Biet? Nee, ik ben, ik ben Pride, het Biet en Amsterdam. Maar wij hebben onze eigen identiteit. Ja, nee, ja. Nee, dat is en, waar. Uh, ja. Ja. We hebben Haarlem ook tussen. Haarlem vind ik ook een wereldstad. Ja, dus je ja. mogen we ook niet vergeten. Nee, ja. heel, noem maar het Dat vind ja. ik een nee, mooie ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Maar ja, ik zal wel commentaar <laughs> krijgen. Ja. Nou, Dan dus kun je ook nee, nee, ja. tegen toch. Uh... Maar, ga naar het museum, ga naar de, de, de, de expositie in de ingang in in halve ja. En het is tot en met begin augustus. Uh, de andere is tot september in het museum en uh, ja, en ga het programma kijken op de Pride at the Beat, daar staat alles ja, op wat er gedaan wordt ja. en nee, ook dat daar de, en ga ook naar het museum, want het is echt, uh, ja dat verdient ook en uh, met dit weer gaat er een, ja. als je nog niet weten wat je moet doen. En het oude gemeentehuis is het alleen het weekend uh, ja hè? Ja, he? ja, he? En, ja en in vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, ja, want je moet het bezetten, hè? het zijn vijf. Ja, tuurlijk. Guys. En je moet iemand twee mensen hebben. Moet ook wel de eerste keer dat we zaten. Wat druk. Oh, je zei toilet, horen we. Ja. <laughs> ik denk, ja. Ik zeg, het is geen plasdag. Het is ja. een ja, ja, ja, kunstdag. Maar ja, dat doe je dan ook. En het is dan, maar dan komen de mensen toch binnen. En ja. dan uh, en hoef je maar 1% of oh, wat leuk, wat is hier achter? Dan komen ze toch kijken. Nou, ja. dan hebben ze geplast. Ja. Dan hebben ze toch, oh, toch kunstschoot gekeken. Ja, ja, ja, misschien ja, ja. eind van de week is er ook uh, die opbrekingen bij. Want het is geen gezicht natuurlijk. Ach, oh, wat te veel worden helemaal gek. Ja, word, nou ja, worden niet gek, Maar het is wel vervelend gewoon. Ik bedoel, mensen kunnen bijna. De halve staat niet in. Ja, het niet. En, en gisteren was ik er ook, maar ze stoppen. Ja, ik ja, weet niet of ze mogen stoppen, maar het, het schiet niet zo op. Nou. Maar oh, nee. ik weet niet, we moeten natuurlijk. Dat is natuurlijk ook, als je wel eens huis gaat verbouwen, ja. en dan komen mensen, god, jullie schieten ook niet op, maar dan heb je al maanden ja, ondergrond gewerkt. Met ja, precies, ja. En de, ja, ja, ja, ja. de meeste werk was ondergrond ja. om die elektra te krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. zakken. Ja, ja. Het is niet die straat overgooien, maar het moet eronder, ja, het moet natuurlijk werken. Ja. En dat is, de, maar ja, dan wil je gewoon die, denk je, pot, verdorie, waarom hebben ze dat niet in februari gedaan? Waarom nou. moet ik nu? Het zou maar, volgens mij tien werkdagen duren, dus ik denk ja. dat is ook ja, zijn, ja, het zo klaar zijn. Ja, we houden moed. En, en, ja, uh, ja. Ja, zeker, en als ze nu moeten werken met die stromende regen, is dat ook niet fijn. Ja, nee, dat is waar. Nee, dan, ja. Maar, ja. <laughs> en, maar, maar, gaat dat daar ook door uh, in de winter? Of? Ja, dat, ja. Dat ja? Tot de, ik zit door december, januari al vol. Oh. Zo, uh, het vrouwtje wat het rode gaat exposeren. Oké. Marlene misschien? Uh, Marlene Sheriff? Marlene die exploseert nu met prachtige beelden. Er zijn drie beelden van er. Maakt mooie beelden, ja. ja. Dit is echt duidelijk. Nou, eigenlijk verdient zij uh, wel. Uh meer eigenlijk. Maar het is ja. te bescheiden. En het is jammer dat ze een beetje nu niet zo goed met de handen meer kan. Hè? Okay, ja. Maar haar beelden zijn echt wereld. Maar ze heeft nog steeds een atelier op de ja, ja, ja, aan, doet, toch? Heet ja, ze geeft nog wel, hoe uh, het, Boeter en uh, Jakijum, ja. of denk ik wel. Ja. Maar ze, de, haar kracht om het hele bronste is, is te zwarend ja. worden. Ja, ja, ja, en uh, ja, ja, ja. ik hoop ja. dat het goed. Maar, dus ik, uh, gisteren zaten we met z'n tweeën dat hoog. Oh. <coughs> okay. En de mensen komen binnen en ja. die uh, dat. Ja, dan zet, ik zeg, we moeten muziek aanzetten We moeten Huub van de lubbe aanzetten. Van de man van de Romans. Ja, dat beeld staat er dan. De vrouw. Ik zeg altijd, mensen met zingen. En, uh, want dus, we hebben ook één kunstenaar die zit. Uh, uh, Peter. Die heeft een schilderij. moet je op, op zijn hersen drukken. En dan krijg je de hele tijd Yves Montand te horen. Bij haar beeld moet je gewoon Huub van de Lubbel laten zingen. Dat geeft ook wel mooi. Die ruimte is mooi. Ah. Dus ze hebben echt twee unieke musea of exposities ook lopen in hm. museum en uh, in de raadzaal. Nou perfect, hoor. goed hoor. En dat is. En, uh, nou kunst en is in ieder geval goed bezig. En ja, we, we, we hebben pluspunt, het pluspunt natuurlijk ook. Ja, ik wou nog zeggen, bijna ook nog. Ja, bijna zee. Vergeet ik kan exposeren ook. Vergeet dan. Bijna zee is zo'n sponsor. Oh, bijna zee, Zo'n stil, zo Altijd Christa. altijd ondersteund, altijd en altijd op de achtergrond. Ja. Daar hebben we ook een expositie lopen. Oh, okay. Nou ja, wat... Want je krijgt natuurlijk ook voor Stamford Art. Ja, dat is 12 en 13 oktober. Oktober pas, oké. Okay. Ja, ja. ja, dat is ook geweldig. En dat wordt een hele drukte. Ook een hele route ja, dat is uh, waar je ja. kan lopen of kan fietsen. Nou, dat, dat zullen is... we in de toekomst uh, bijvoorbeeld Nee, ja, dat is aan ook aan heel leuk. Zelen. Ja, dat is Drastieke gewoon... Uh, ja. Ja. En dat bruist ook de mensen kunnen kijken. Dus ja. uh, kunnen zien. Nou, Helemaal het kunstenaarsdorp lijkt het wel, hè? He. Ja, het ja, we lijkt wel. We gaan berg achteraan. Bergen kan Bergen is gesloten al. Ja, en bedankt voor de hoeven ja. We ook zelf in de persoon. Zullen we een stukje muziek eruit ja, halen? Ja, ja, hartelijk de, bedankt je voor je kletsen kletsen de komst. weet ik. Zeer bedankt. Uh, nee hoor, dat ging helemaal <laughs> goed. Kriksenberg, mag ik je hartelijk danken. Ja, uh, en ik wens ja. jou nog een heel goed weekend. Ja, dankjewel. En, maar, fijn voor het interview. Ja, van, en uh, wellicht tot de uh, volgende keer. Ja, He, want we blijven bezig. Dankjewel. Oké, bedankt. Moerstica.